7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Tanja Nijmeijer bij Vredesonderhandelingen in Colombia. Gewond Pakistaans meisje naar het Brits ziekenhuis en Norodom Sihanouk overleden.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 De Colombiaanse media melden dat Nijmeijer op het laatste moment is toegevoegd aan het onderhandelingsteam. En dat zou slecht zijn gevallen bij de Colombiaanse regering. De gesprekken moeten vandaag in Oslo beginnen. En daar wordt woensdag een gezamenlijke persconferentie gegeven. Daarna moeten de echte onderhandelingen beginnen op Cuba. En Nijmeijer zou al in Havana zijn. Het 14-jarige Pakistanse meisje Malala wordt verder medisch behandeld in Groot-Brittannië, dat heeft een hoge Pakistanse militair gezegd. Gisteren maakten de Verenigde Arabische Emiraten bekend dat ze een vliegtuig naar Pakistan zouden sturen om het meisje naar een ziekenhuis in een ander land te brengen. Er werden visa geregeld voor zes artsen en een team dat het meisje aan boord kan verplegen.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 is het weer nog in het oosten nog een bui. Vanmiddag stapelwolken met af en toe zon. Ook een bui in de kustprovincies. En het wordt 12 of 13 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Vrij veel wind en ook dan een graad of 13. ANNB ah, nee, Verkeersinformatie. De meeste vieders staan op de wegen rond Amsterdam en Rotterdam. Een paar daarvan vallen op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoeverlaken 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Amsterdam staat voor knoopend Muidenberg 4 kilometer. Ook daar is een aanrijding de oorzaak. Er is één rijstrook dicht. Verklaart ook de wat langere file op de A6 vanuit Almere. A7 hoorn richting Zaandam voor de afrit Wormer 9 kilometer. En de A20 Gouda richting Rotterdam. Daar staat tussen knoopend Terbrechtseplein en knoopend Kleinpolderplein 6 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De vluchtelingenkampen in de buurlanden van Syrië raken overvol met vooral kinderen. Directeur van de UNICEF is in een van de kampen geweest en vertelt straks zijn verhaal. En hij deed het met meer dan 1300 kilometer per uur. Felix Baumgartner sprong en het was adembenemend. Hoort u zo? Oh, we moeten te hebben van Tanja Nijmeijer. Ik wil ook graag een. een... Roet in het Nederlands uitspreken voor het Nederlandse volk, eh, die misschien op de hoogte zijn van de situatie in Colombia. Ja, dat is een nieuw interview met de Nederlandse er naar buiten gebracht, een interview in het Spaans, maar ze verwachten blijkbaar dat het ook Nederland wel zou bereiken. Tanja Nijmeijers schuift namens de rebellenbeweging FARC aan... bij de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering. Althans, dat melden Colombiaanse media. Vredesbesprekingen zouden vandaag moeten beginnen. We gaan erover praten met Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. Mark, waarom stuurt de FARC Tanja Nijmeijer nou naar die onderhandelingen toe? Ja, als het echt klopt, dan uh, lijkt het me een PR-stunt. Uh, Tanja Nijmeijer dat is een uh, medie Ze spreekt haar talen. Uh, ze is niet alleen in Nederland en in Colombia bekend, maar ook daarbuiten haalden ze al regelmatig de wereld weg. Kortom, als je haar naar de onderhandelingen stuurt, dan komt er misschien extra media-aandacht voor de vark, voor de onderhandelingen. En uh, dat lijkt me precies de bedoeling van de VARC. Het lijkt me dus dat Tanja Nijmeijer in dit geval een propaganda-instrument is van de VARC. En vandaag publiceerde VARC-website een radio-interview met Nijmeijer. Daar hoorden we net ook eventjes een stukje van. Zij is nog iets over haar deelname aan die besprekingen? Nee, daar heeft ze echt geen woord over gezegd. Ze zegt helemaal niets uh, over haar eigen bijdrage aan die onderhandelingen. Maar uh, ze praat wel lang, heel lang, een kwartier ongeveer, over uh, de onderhandelingen. Uh, ze zegt bijvoorbeeld dat de regering vooral niet moet denken uh, dat vrede betekent wapens inleveren, demobiliseren en klaar. Nee, er moeten ook echt hervormingen komen, zegt Tanja Nijmeijer. Als de regering het echt wil, als de regering echt van goede wil is, ja, dan kan de vark en de regering er in een dag uit zijn en uh, vrede sluiten. Ja, en dan um, haar toevoeging. Je zegt al, het is een publiciteitsstunt. Maar wordt dat wel gewaardeerd dat er zomaar op het laatste moment een onderhandelaar wordt toegevoegd? Uh, nou, het, het lijkt me niet. Het, het levert in ieder geval heel veel gedoe op. Uh, volgens die berichten in de Colombiaanse media is uh, de Colombiaanse regering ook boos. Over deze laatste beslissing van de VARC. En dan kan je misschien wel iets bij voorstellen. Want zoals we net al zeiden, uh, ja, als Tanja Nijmeijer komt. Wellicht gaan die uh, onderhandelingen dan toch een beetje uitlopen op een soort Panja Nijmeijer-show. Want Panja Nijmeijer is natuurlijk wel een beetje de ster van de vark. Uh, dat is misschien een van de redenen waarom ze uh, uh, boos zijn. Um, maar er is ook gedoe gewoon op, de juridische, uh, op het juridische vlak. Panja Nijmeijer daar uh, die uh, tegenaan loopt een aantal internationale arrestatiebevelen En voordat zij uh, zou kunnen afreizen naar de onderhandelingen... Ja, dan moet je natuurlijk eerst zorgen dat ze niet onderweg gearresteerd wordt... Nou ja, hoe het ook zij, uh, het lijkt erop dat er vertraging is. Volgens Colombiaanse uh, media. gaan die onderhandelingen vandaag echt niet kunnen beginnen. Uh, sommige media zeggen dat de Colombiaanse regeringsonderhandelaars. zelfs pas morgen in het vliegtuig zullen stappen. Maar ja, het is dus nog even afwachten of het vandaag gaat beginnen. En wij lezen ook dat ze in Cuba zou zijn op dit moment, Mark. Uh, waarom is dat? Ja, dat, uh, dat, uh, dat schijnt zo te zijn. Uh, nogmaals, allemaal. Uh, Richting Colombiaanse media. Um, waarom ze daar is? Nou, het zou kunnen dat zij gewoon vanwege al die problemen die we uh, zojuist uh, bespraken. De boze Colombiaanse regering en ook al die juridische problemen. Dat ze daardoor uh, nou ja, nog even in Cuba moet blijven. Dat ze nog niet kan vertrekken richting Oslo. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon in Havana blijft. Want als ze straks in Oslo klaar zijn, uh, dan komt deel 2 van de vredesonderhandelingen. En dat, uh, dat zal gebeuren in Cuba. Dus wellicht blijft ze in Havana. Nou, Mark, als we meer te weten komen, als jij meer te weten komt... dan horen we het graag van je. Dank voor nu. Twaalf minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in België... hebben de Vlaamse separatisten een grote overwinning geboekt. De N-VA is nu de grootste partij van Vlaanderen, zegt voorman Bart de Wever. En zelf wordt hij waarschijnlijk de burgemeester van Antwerpen. Ja. Met de auto aangereden, maar een meter of vijftig voor het theater waar hij zijn eh, dus mensen gaat toespreken, uitgestapt. Om wandelend, rustig wandelend naar binnen te kunnen gaan. Handje schudden, handjes schudden. Je moet de hele trap oplopen eerst. En dan kan heel gevolg achteraan. En als je dan over een meter of twintig naar links gaat, dan loopt hij de zaal in. En dan krijg je dit ovationele applaus. En uh, op het ritme van de muziek. ...maak je het V-teken. Vrienden, Vrienden, Vlamingen, stadsgenoten... ...wat wij doen tijdens ons leven, zit na in de geschiedenis. Wat wij vandaag gedaan hebben, is niks anders dan een keerpunt in de geschiedenis. Een grijs pak, een grijze microfoon hè, houdt hij vast. Hij heeft de tekst uitgeschreven. Gebaseerd op de aanslag voor de provincieraadsverkiezingen zijn wij in één klap de grootste lokale partij van Vlaanderen geworden. Het waren niet alleen verkiezingen voor de gemeenteraden, maar was ook een provinciale verkiezing. En met dat in het achterhoofd geeft hij aan dat de NVA in heel Vlaanderen de grootste partij is geworden. De vlamingen hebben gekozen voor verandering. De kracht van verandering heeft het gehaald. Daarom doe ik een oproep aan Elio Di Rupo en de Franstalige politici. Neem uw verantwoordelijkheid en bereid samen met ons de confederale hervorming voor. Ja, zo maakt Bart de Weven van lokale verkiezingen, landelijke verkiezingen. U kent allemaal het liedje. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wel nou nu, we gaan het toch proberen. Maar het is, het is moeilijk. Vandaag is het echt moeilijk. Want ik ben zo trots op mijn partij, zo fier op u. Allemaal bedankt. Ja, u weet hoe de tekst verder gaat van het liedje. Hè? Het is moeilijk bescheiden te blijven als je zo... Je bent als ik. En waarom is hij zo goed? Wel, uh, we meneer De Wever is eigenlijk een mens geboren tussen het volk en eigenlijk volksgebleven. Ook al heeft hij al heel verwezenlijk veel verwezenlijkt in zijn de leven, hij is, is eigenlijk oorlogen, een gebleven. hij leeft heen. tussen het gewone volk. En wordt hij nou echt burgemeester of wordt hij gewoon Vlaams minister-president bij de verkiezing over twee jaar? Van verandering. Momenteel is de ambitie om burgemeester te worden. Ik heb reeds de burgemeester getelefoneerd. En bedankt voor wat hij voor deze stad gedaan heeft. Wij doen vanavond geen uitspraken over mogelijke coalities. Dat zijn zorgen voor morgen. Dank u wel. Joris van der Kerkhof was afgelopen avond in Antwerpen... en luisterde naar de overwinnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, Bart de Wever. En zo dadelijk, zei het al, de Syrische vluchtelingenkampen. In Jordanië zitten vol kinderen. We praten met de directeur van UNICEF. Hij heeft ze bezocht. Eerst verkeersinformatie, Wijnaldswaan. Het is een wat minder drukke ochtendspits. Maar toch een paar ongelukken hier en daar. En het valt nu vooral op dat de A1 vastloopt vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Er staat tussen Voorthuizen en Hoevenlaken 10 kilometer stil. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Oostenrijkse parachutespringer Felix Baumgartner is er gisteren in geslaagd een recordsprong te maken. Met een snelheid van 373 meter per seconde, dat is 1342 kilometer per uur, sprong hij ruim 39 kilometer naar beneden. En hij bereikte een snelheid die hoger is dan de snelheid van het geluid. Het was de hoogste parachutesprong aller tijden. Nu here we go: Er the de bubbel rising. Om half zes avonds steeg de 43-jarige Baumgartner op in de capsule. Die hing aan een ultradunne luchtballon. There is the And there is the oh, the family. There's, there's Felix mother, Zijn moeder, die bij de lancering was, pinkt een traantje weg. Succesvolle is de eerste keer in de de 84-jarige Joe Kittinger, die Baumgartner begeleide, was de oudere koorhouder. Hij maakte in 1960 een sprong van 31 kilometer hoogte. Kittinger mocht als enige contact onderhouden met de man in de capsule. green en je bent op je weg naar Doing great on goed op altitude, Felix. Je doet het gewoon op. Dat is een goede job, een goede job. Dankjewel. We hebben veel geprobeerd. So. Uh, be sure to stay hydrated, Felix. Uh, stay hydrated. De balloon is nog op. Even was het spannend of alles wel volgens plan zou verlopen. Maar na 2,5 uur schoot Baumgartner zelfs door de grens van 39 kilometer. En opende hij de capsule. We'll jump. Jump her away. Nou, wow, dat is very, very reassuring what we've seen there. Wat volgde was een vrije val die ruim vier minuten duurde. En toen klonken de verlossende woorden. De parachute. There's the chute. There's the chute. There's Eva Baumgartner. Felix, the winds out of the north. Kim, Elated, the the Tears of joy from mission control. As Felix now. He's just about there and he's down the Binnen vijf minuten landde de avonturier op de grond. Hij maakte de hoogste sprong ooit, vanaf ruim 39 kilometer, de langste vrije val en hij ging sneller dan het geluid met 373 meter per seconde. Down on his knees. What a shot. Wat vond Baumgartner er zelf eigenlijk van? Dit zijn mind numbers, zijn ongelofelijke getallen, zei hij fris oogend nog geen twee uur na de sprong. Ik bedank iedereen die me heeft geholpen om mijn droom waar te maken. Toen ik daar stond, zo hoog boven de wereld, dacht ik maar aan één ding: veilig landen. Ik zou willen dat jullie allemaal hadden kunnen aanschouwen wat ik zag daarboven. Soms moet je tot hele grote hoogte stijgen om te kunnen beseffen hoe klein je zelf eigenlijk bent. En dan wil je alleen nog maar veilig landen. En dat deed hij, Felix Boomgartner. Stuurde nog een beetje bij met zijn parachute. En landde toen keurig op beide voeten. Ik heb nog niemand die veilig maar zou willen ik, landen. Volgens mij, Mark <laughs> Robin Visser. Gaat het een jongens, beetje? Dit is, nou, ik ben in het station uh, in Leiden beland. Met mijn skibril op. Mijn geblindeerde skibril. Allemaal om eens te ervaren hoe het is om uh, niet. ...te kunnen zien, want het is namelijk vandaag de, de internationale dag van de Witte Stok. Mijn lieftallige assistent Tom, waar ben je? Ik Tom. ben uh, op ongeveer Wie? een paar centimeter ja. naast je. Ik, hou, ik, ben, ik naast blijf dicht mij. in de buurt. Tom, jij hebt ook de sheet, het papier waarop staat wat we moeten doen. Maar dat kan ik ook niet lezen. Wie hebben we bij ons? We hebben, en waar is die van? We hebben Peter Hulsen bij ons. Hij is van de uh, Vizieris... Ja, en, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. En Vizieris, dat is de Belangenorganisatie van Blinden. En uh, jullie wilden mij graag eens laten ervaren hoe dat is. Nu ben ik al een hele tijd op zoek naar een ribbel in de grond. Vertel even over wat voor soort vloer we hier hebben uh, op het Centraal Station in Leiden, Peter. In het uh, Centraal Station van Leiden liggen natuurstenen tegels op de grond. Ja. En om het een beetje esthetisch verantwoord te maken... liggen daar niet uh, echt duidelijke geleiderlijn tegels in. Ja. Maar zijn er ribbels op de uh, tegels gespoten... Ja. Met het idee, het ziet er nog steeds uit als een geleidelijn... maar hij zal een stuk moeilijker voor jou te volgen zijn ja. dan ja. een uh, echte ribbeltegel. Ik zie die vloer niet, maar ik ben dus met die stok bezig. Tom laat even horen, die stok hier op de grond. Ik ben dus op zoek naar de ribbel, want ik moet uiteindelijk naar de... Uh, hoe heet dat? De ov -chip, uh, poort. Ga ik nou de goede kant op nu, is de vraag. Bijna, bijna. Ik wil even tegen de luisteraars zeggen... probeer dit thuis niet zonder uh, liefstallige assistent... want het is levensgevaarlijk. Je loopt echt... en uh, je wordt ook door, door sommige mensen gewoon onvergelopen als je niet uitkijkt. Ben ik er nu? Moet ik al iets doen? Het is echt niet te geloven, zeg. Peter... Ja. Heb jij ook een OV-chipkaart? Ik reis zeker met de OV-chipkaart. als je blind bent, dan kan je bijna niet met de OV-chipkaart reizen eigenlijk, hè? Nee, het is heel lastig. Je moet de paaltjes vinden om in en uit te checken. Nou, hier in Leiden staat dan een poortje. Maar stel, het lukt je om je pasje daar goed voor te houden en je hoort een piep. Is dat dan ja. jouw piep of is dat van de buurman ja. naast je? Ja. Als hij een foutmelding geeft, wat betekent het dan? Dat kan je niet aflezen van het schermpje. Nee. Stel, je gaat een keer op bezoek bij iemand... en je komt een keer op een station waar je niet vaker komt. Waar staan dan die paaltjes? Dat zijn Ondertussen blijft je rekening op je pasje lopen. Ja. Want de NS schrijft dan een soort boete af. Dus dan betaal je gewoon extra omdat het niet lukt om uit te checken. Je staat er gewoon niet bij stil. He? Tom, heb jij er wel eens bij stilgestaan? Uh, nee, maar nee, je pakt een pasje uit je portemonnee... en je ja. moet maar weten nee, dat het een chipkaart is. Uh, kijk, ik bedoel, dat over de chipkaart is natuurlijk één voorbeeld... maar daar bakst het natuurlijk van, uh, de pinautomaat... Uh, gewoon hoe je je weg moet vinden in het station. Want ik sta hier nou gewoon fijn stil met jullie... maar ik durf niet uit mezelf nu een stap te zetten. Want ik heb nee, mannen. dat is helemaal gevaarlijk, dat want ondertussen wordt ja? het bordje wordt schoongemaakt door een schoonmaker. Dus oh, we moeten staat? een klein beetje aan de kant. Waar is die schoonmaker? Hallo? Wat ben je... Kunt u mij horen? Ik kan namelijk niks zien. Hallo? Hallo, goedemorgen. Wat bent u aan het doen? Eh, uh, vloertje schoonmaken. U bent aan het schoonmaken? Ja. Want ik zie dat niet, maar ik ruik wel een soort sopje. Klopt dat? Ja. Zie je wel? Ja. Ik ben er ja. toch wel beter in geworden. Het is ook wel leuk. Het is wel heel raar, want ik zie dus echt helemaal niks. En ik heb ook een beetje de neiging om in mijn eigen wereldje op te gaan. Dus door gewoon alles maar te laten gebeuren omheen: de geluiden, de geuren van het sopje. En nog eens nadenken over internationale witte stokkendag... En zo droom ik dan langzaam weg. Maar nee, dat moet ik niet doen. Want ik heb nog even iets zeggen. We hebben straks nog een nieuwtje over die overchipkaart. Want ik had dus nu met Peter over hoe ontzettend ingewikkeld het is. Maar er gaat iets gebeuren. En uh, dat, dan wil ik nog even een verrassing laten. Oké. Okay. Ja, openbaar vervoer is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. Juist voor mensen ja, die... Peter, ja, Peter. Ja, uh, maar nu moet je zijn... je mond houden. We oh, zijn nu klaar. <lacht> ja, zijn we klaar? Ja? Dan doen we een stapje naar achteren, Want er wil iemand door met een hele man grote pakje verder. Jongens, nou, dat gaat top, nog prima daar dus. Met Mark even Zo ja. mooi was dat, hè, wat hij zei. Kunt u mij horen, want ik niet zien. Prachtig. Vijf voor half acht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. De gruwelijkheden in Syrië duren voort. En de vluchtelingenkampen in de buurlanden van Syrië raken overvol. En meer dan de helft van de vluchtelingen zijn kinderen. Jan bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF, bezocht gisteren Zaatari. Dat is een van de grootste kampen in Jordanië. Meneer Wijbrandi, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u voor ons een beeld schetsen? Wat trof u daaraan? Hoe ziet het er daaruit? Nou, als je eraan komt, dan zie je midden in de woestijn... een stoffig kamp met die bekende rijen tenten. Die zijn wit, met het, met het logo van UNHCR erop als ze net neergezet zijn. En hier zijn ze helemaal bruin, want het is een ongelooflijk stoffige omgeving. Veel mensen die helemaal niks doen. En als je in gesprek raakt met, met mensen, hoor je gruwelijke verhalen. Die hoor je heel snel... Het geweld in Zuid-Syrië van het Syrische regime. Bombardementen op huizen, vernietigde huizen. En wat mij opvalt is dat de mensen in één klap, mensen die in gewone huizen wonen in dorpen en stadjes, alles kwijt zijn geraakt. En in één keer zitten in midden in de woestijn in een stoffige tent. En mij beknoopt de gedachte dat zou ons ook zomaar kunnen overkomen. Meneer Brandon, u bent daar natuurlijk uh, geweest namens UNICEF. Uh, ja. Waarom met name? Want zijn daar zoveel kinderen in die kampen? Meer dan de helft van alle vluchtelingen in het kamp dat ik bezocht heb uh, zijn kinderen. Uh, en als je met je kinderen in gesprek komt, dan hoor je ook de verhalen van de ellende die ik net al schetste. Gebombardeerde huizen. De kinderen vertellen dat ze s'nachts moeten vluchten en dat er dan helikopters met zoeklichten uh, boven ze komen. Dat er op ze geschoten worden. Dat ze daarvan dromen. Uh, dat er familie achtergebleven is uh, waar ze heel bezorgd over zijn. Dat ze familieleden verloren zijn. Ze vertellen ook... Ze dromen erover en als je in een school in een vluchtelingenkamp binnenkomt, dan hoor je de kinderen die normaal dan even voor je zingen, die hoor je niet zingen, maar die hoor je heel hard schreeuwen. Mm -hmm. en, en u zegt meer dan de helft, zijn dat dan ook kinderen zonder ouders? Of? Een deel van die kinderen komt alleen, dat zijn kinderen zo'n beetje tussen de 15, 16, 17 jaar, soms willen ze niet in het leger. Ik hoorde ook dat ze soms als verkenner gestuurd worden door de familie... omdat de familie wil bedenken, moeten wij daar helemaal naartoe? Uh -huh. uh, er zijn veel getraumatiseerde oudere kinderen... die ook opgevangen worden in speciale kampen met psychologen. Want uh, anders zijn ze helemaal alleen... en hebben ze dus helemaal niemand die voor ze zorgt daar. En zijn dat kinderen van dat alle leeftijden? Er zijn honderden kinderen daar. Ja, en zijn dat kinderen van alle leeftijden? Dat, nou, Er zijn heel veel jonge kinderen. Unicef heeft bijvoorbeeld 28 tenten waar 2400 kinderen naar school... Uh, zullen gaan en, en er wordt nu gewerkt aan een gebouwtje zodat de kinderen op een, in wat betere omstandigheden naar school kunnen gaan. Er zijn heel veel jonge kinderen van, van de leeftijd van een jaar of vier, vijf, uh, maar ook tot aan 18 jaar aan toe en dat is meer dan de helft van de hele bevolking daar. Nou, en u zegt die onbekommerdheid van kinderen is daar weg. Wat zou u er als UNICEF aan kunnen doen? Nou, om te beginnen uh, is het heel belangrijk, UNICEF is er voor kinderen in de hele wereld en ook in noodsituaties is heel belangrijk dat kinderen opgevangen worden. Ze moeten naar school, want dat is hun normale patroon. Maar u zegt Ze ap apart, opgevangen op, apart opgevangen, niet hetzelfde als de volwassenen behandeld? Nee, dat is waar. Ze gaan naar school en meisjes bijvoorbeeld gaan dan s morgens naar school en s'middag gaan ze naar speciale opvangruimtes. Ik zag, en het lijkt een luxe, maar dat is het helemaal niet, een klein speeltuintje, heel provisorisch, waar de kinderen aan het spelen zijn. En er is ook psychosociale hulp voor, voor de alleenstaande kinderen. Het is belangrijk dat ze zo snel mogelijk een enigszins normaal patroon terugkrijgen, dat ze beschermd worden, want het is ook nog gevaarlijk in zo'n kamp, en dat ze tot rust komen. En, en dat, daar gaat u zich op richten. Gaat Unicef op korte termijn iets doen? We doen al heel veel. Er zijn al scholen. Er zijn al opvangcentra. Wat op dit moment heel belangrijk is, dat is dat de winter eraan komt. Uh, heel veel uh, mensen zijn gevlucht in de zomer. En dan kan het 45 graden zijn overdag. Nu kan het. Licht vriezen s'nachts. Het kan sneeuwen. Het kan regelen. En dan krijg je een aantal hele grote problemen die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld... De douches zijn niet overdekt. De wc's zijn niet overdekt. Je kunt niet meer in een tent wonen, want het gaat overstromen. Dus het is heel erg belangrijk dat het kamp Saatari... op hele korte termijn ook winterklaar gemaakt wordt. Directeur van Unicef, Jan Bouke-Weibrandi. Dank u voor uw verhaal en sterkte met uw werk. Dank u wel. Graag gedaan. Met een zuinige Nevit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja!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 Radio 1, het NOS-journaal. Tanja Nijmeijer namens de FARC bij vredesonderhandelingen... en Pakistaans meisje Malala naar Groot-Brittannië. Half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Nederlandse Tanja Nijmeijer is toegevoegd aan het onderhandelingsteam... van de rebellenbeweging FARC, dat melden Colombiaanse media... Vandaag beginnen de besprekingen tussen de Farc en de Colombiaanse regering... in Oslo, in Noorwegen, en daarna beginnen de echte onderhandelingen op Cuba. En Nijmeijer zou al op Cuba zijn. Ze sloot zich tien jaar geleden aan bij de rebellenbeweging... en in een recent interview onderstreept ze nogmaals haar steun aan de Farc. Ze begon het interview met een groet aan het Nederlandse volk. Ik wil ook graag een, een groet in het Nederlands uitspreken... voor het Nederlandse volk... En die misschien op de hoogte zijn van de situatie in Colombia. Nijmeijer zou op het laatste moment zijn toegevoegd aan de delegatie... en de Colombiaanse regering zou daar niet blij mee zijn. Het 14-jarige Pakistaanse meisje Malala wordt verder medisch behandeld in Groot-Brittannië. Dat heeft een hoge Pakistaanse militair gezegd. Er zijn visa geregeld voor zes artsen en een team dat het meisje aan boord kan verplegen. Een lid van de Taliban schoot Malala vorige week dinsdag in een schoolbus in Pakistan door haar hoofd. En daarmee werd ze gestraft voor haar Engelstalige blog uit 2009 over vreedheden van de Taliban. De NVA is de grote winnaar geworden van de lokale verkiezingen in België. De nationalisten van voorman Bart de Wever waren landelijk al de grootste partij. En dit keer ging de winst ten koste van het Vlaams Belang van Philip de Winter. De Wever zelf wordt burgemeester van Antwerpen. Het is uitdrukkelijk mijn bedoeling om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 We laten een betere stad achter dan degene die we gevonden hebben. Maar er was iemand nog beter vandaag. Meer stemmen gehaald. Felicitaties voor Bart de Wever. En de Wever wil nu snel gaan praten met premier Di Rupo over een omvorming van het Belgisch staatsbestel. Hij wil van België een confederatie maken met twee onafhankelijke staten, Vlaanderen en Wallonië. Het is hem gelukt, de Oostenrijker Felix Baumgartner. Hij behaalde met één sprong drie records. Hij maakte de hoogste bemande ballonvlucht ooit, de hoogste parachute ooit, en hij brak als eerste parachutist de geluidsbarrière. En hij kwam nog heel huids aan ook. So under under parachute now. Did he break the speed of sound as he hoped? Here he's coming. And there you can see by the approaching shadow he's just about there and he's down on the earth safely back. Baumgartner bereikte een snelheid van 1342 km per uur. Hij sprong van 39 km hoogte. En hij deed er een kleine 10 minuten over om weer op aarde te komen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het noorden en oosten is het bewolkt met plaatselijke buien. In het westen is het op dit moment droog met opklaringen. Vanochtend verdwijnen de meeste buien en breekt op meer plaatsen de zon door. Vanmiddag neemt de bewolking weer iets toe... en verschijnen in het noorden en westen van het land een aantal buien...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 ANB ah nee, Verkeersinformatie. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. De opvallende files die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Stroeg en Hoevelaken 10 kilometer. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Wessem 3 kilometer. Er is daar een kapotte vrachtwagen gestrand. De rechte rijstrook is dicht.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 De Tweede Kamer is deze week dan met herfstreces, maar de onderhandelaars van de VVD en PvdA willen geen tijd verliezen en werken gewoon door. Politiek redacteur Joost Vullings ook. Joost, um, vorige week kondigde jij aan dat ze, de onderhandelaars deze week, besluiten willen nemen over de gevoelige kwesties die ze wat voor zich uit hebben geschoven. Zoals bijvoorbeeld de zorg en die aftrek. Wordt het dus de week, een spannende week? Nou, het wordt een spannende week. Of het het de week wordt, dat weet ik niet. Want die hete aardappelen liggen inderdaad nog allemaal op tafel. Er is al wel over gesproken. Je kent het wel, alles nog een keer tegen het licht gehouden. Bepaalde opties zijn afgevallen. Maar nu is inderdaad het moment wel aangekomen om, om knopen door te hakken. Om de, de grote uitrol te maken op deze gevoelige dossiers. Uh, maar het is wel een hele korte week. Uh, er is een eurotop. Premier Rutte is daardoor in ieder geval donderdag niet beschikbaar. En vrijdag waarschijnlijk ook niet. En eh, als het in ieder geval tegen zit voor de onderhandelaars, vanuit hun eh, perspectief gezien, is er wellicht nog woensdag een debat eh, in aanloop naar het, de, de eurotop. Dus ik denk dat de hete aardappelen deze week besproken worden, maar ook nog meegaan naar de week erop. Nou, de sfeer Joost lijkt nog goed, de daadkrachten lijkt ook aanwezig. Toch duurt het wel alweer een tijdje. Is er iets te zeggen over de komst van een regeerakkoord? Dat is gewoon ook wel grappig. Hè? Dat, dat, jij hebt ook het gevoel, het duurt dan wel weer een tijdje. Ja. Dat krijg je ervan als je zegt dat het zo goed, zo goed gaat. Dat, ik heb zelf wel ook het gevoel hè, van, nou, kom op jongens, als het zo goed gaat... Uh... Geef er een klap op en ga beginnen. Uh, maar goed, ze hebben dus nog zeggen, nou ja, deze week en waarschijnlijk volgende week nodig... voor echt die, die, die grote uitruil met, die, met, met al die moeilijke dossiers. Ja, dan hebben ze nog, nog wel uh, één à twee weken nodig... om wat andere dossiers te besluiten, het allemaal op te schrijven. En het moet natuurlijk allemaal nog doorgerekend worden... door het Centraal planbureau, hè. Wat levert de regeerrecord op voor economische groei... en de koopkrachtplaatjes, uh, je kent het wel. Nou, kortom, dus ja, ongelukken daar gelaten. Dan zijn ze nog drie à vier weken bezig met het regeerrekord... Maar dan is er nog geen kabinet. Dat kan ook nog één à twee weken duren. Dus ja, ongeveer half november een regeerakkoord... en eind november een kabinet. Maar ja, dan moet wel alles goed blijven gaan. Want als de sfeer omslaat, dan gaat het tempo natuurlijk ook omlaag. Hey, en we zien natuurlijk een oppositie die staat te trappelen... al bij onderwerpen die uh, ja, uitlekten. Uh, kleine dealakkoordjes die gesloten werden... rond het sociaal leenstelsel bijvoorbeeld. Uh, ik kan me voorstellen dat die op, willen beginnen. Ja, die willen zeker beginnen... Daar is nog wel veel met zichzelf bezig en de SP maakt soms ook nog wel een aangeslagen indruk. Maar de rest is er inderdaad helemaal klaar voor. De, de portefeuilles zijn verdeeld. Ieder Kamerlid weet wat hij uh, moet en mag doen de komende jaren. Dus ja, die, uh, die, die zijn er helemaal klaar voor. En die fractievoorzitters zijn ook uh, driftig aan het koffiedrinken met elkaar uh, geslagen... om te kijken hoe men kan samenwerken de komende periode. Ja. Ja, en dan de combinatie eh, VVD en PvdA Ik kan niet op een meerderheid in de Eerste Kamer rekenen. Gaat dat dan toch nog spelen? Gaan ze dan, dan toch de strategie op afstemmen? Nee, ik weet niet of zij de strategie, de VVD-partij van de Arbeidsstrategie erop afstemmen... maar die andere partijen zijn daar wel mee bezig. Ja. Die, die ruiken gewoon toch wel kansen. Ze weten niet hoeveel het gaat opleveren... maar ze zien wel dat het natuurlijk in politieke zin wel wat gaat opleveren. Vooral dan CDA, D66 en eh, ChristenUnie GroenLinks. Zij zien wel dat VVD-partij van de Arbeid... als je het naar de inhoud van de verkiezingsprogramma's kijkt... het vaakst bij hen eh, zullen komen winkelen... of voor steun in de Eerste Kamer. En dan beginnen ze ook een beetje na te denken... Ja, hoe kunnen we deze positie misschien uitbuiten door af en toe met z'n vieren ergens nee tegen te zeggen... gezamenlijk op te trekken. En dan kan je ook weer gezamenlijk eisen stellen. En dan kan je voor iedereen eh, zaken doen... en dus niet elkaar uit, de, uit elkaar laten spelen. En het grappige is, al deze vier partijen... de CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks... komen ook met elkaar in één gebouw te zitten... in het Tweede Kamercomplex. Dit hmm? herfstgezes wordt aangegrepen... Om, om allemaal te verhuizen naar de... Verkiezingen, Want de ene fractie is groter geworden en de ander kleiner. Nou, het, het Tweede Kamergebouw bestaat uit meerdere gebouwen. En in dat oude ministerie van Justitie, al twintig jaar de thuisbasis van het CDA... Ja, krimpen de macht, worden steeds kleiner. Dus ze zijn in 2010 de voordeur al gaan delen met D66 en GroenLinks. En dan merk je toch, als je dichter bij elkaar zit... dan ga je wat makkelijker samenwerken. En de ChristenUnie, die trekt er nu ook weer in. Dus kortom, de vier partijen die een kans ruiken... zitten ze met de allen in één gebouw... En ja, dus Rutte en Samson weten waar de opstand vandaan komt in deze periode. Welke deur ze voorbij moeten lopen. van justitie. <laughs> ja. Het wordt een broeinest van oppositie daar, uh, uh, Joost. Hartelijk dank. Twaalf minuten over half acht is het gauw door naar de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Eén goedemorgen. Eerst maar eens even naar een de hele snelle sport. Sebastian ja. Vettel heeft in de Grand Prix van Korea een uh, tik uitgedeeld. Alonso uh, achterhaald in de WK-stand. Is, is hij nu de verdoodverfde kampioen? Ja, dus eigenlijk als je drie, vier weken races teruggevraagd had... zou je zeggen, ja, Vettel, een beetje een moeilijk seizoen. Eén keer gewonnen op dertien races en nu inderdaad drie achter elkaar. Uh, enorme inhaal Het geeft overigens ook nog maar eens aan hoe belangrijk het mechaniek is bij deze mensen. Daar hebben ze blijkbaar het evenwicht weer, weer gevonden bij Red. Boel. En gisteren ging hij hem voorbij. Alonso, er zijn nog vier races te gaan. De Ferrari werd derde gisteren. Vettel reed gewoon harder, simpelweg harder. En natuurlijk zei uh, Alonso na afloopjaar, ik hoeft nog maar zeven punten meer te halen dan Vettel. Maar het gevoel is toch een beetje inderdaad dat Vettel zijn wereldtitel gaat uh, prolongeren. Dat hij de grote man is de komende races. Moet natuurlijk allemaal nog blijken. En ongelukken zitten in een klein hoekje, hebben we ook de afgelopen weken gezien. Maar het neemt niet weg dat Vettel toch weer ineens de grote man is. Daar, na een aantal races waarin leek nauwelijks mee te doen dit seizoen, dus het is toch een beetje bizarre wending de laatste weken in de Formule 1. Dan de tweewielers, Tom, want het dopingschandaal... Ja. Het gaat de... soms ook heel hard. Tom. Ja, nou, <laughs> <zo>. <laughs> je weet ook niet wat ze er allemaal nee, in stoppen. Precies, ja. Het rond Lente Armstrong blijft de gemoederen bezighouden. Het leidt ja. het nog wel tot slachtoffers. Ja, de, laten we nog even met Bruineel beginnen. Dat was natuurlijk on, on, ja, onvermijdbaar. Die man wordt als grote spil genoemd. Zeven toerseggers met Armstrong als ploegleider. Maar zeer zwaar beschuldigd in het rapport. Won overigens maar dit geheel terzijde ook met door nog even een tour daarna. Dus wie weet dat we daar ook ooit nog wat over horen. Bij Radio Shack is hij aan de kant geschoven. Dan kwam er een tweede slachtoffer. Iets minder grote speler Matthew White. Australië die tussen 2001 en 2004 daar reed. Ook alles heeft toegegeven. Was inmiddels ploegleider van de eerste Australische ploeg die er bestaat. Orica Greenwich werkte ook voor de Australische bond. Hij heeft zich vrijwillig teruggetrokken. De advocaat van Armstrong heeft inmiddels gezegd dat hij wel een leugendetectorproefje uh, aan zou durven. Of dat nou een Charbon offensief is. Want uh, ja, hij laat zelf niks horen Armstrong. Dat is nog niet heel Duidelijk. ...maar ook interessant is dat er nu ook tennissers eh, opduiken in het rapport. Want David Ferrer, de nummer vijf van de wereld... Sarah Erani, doorgebroken tennisser dit jaar... ...worden beide in verband gebracht met Garcia Del Moral. En wie is dat dan weer? Ja, dat is een zelfs door Armstrong zeer geprezen dokter... ...die wat agressiever te werk ging dan al die anderen. En deze twee tennissers worden niet rechtstreeks van dopinggebruik beschuldigd... ...maar wel van veelvuldige consultatie van deze arts. Dus het eh, schandaal breidt zich langzaam uit... Het wachten is op de UCI. Die hebben nog 16 dagen om te reageren. Dus wij hebben nog heel wat ochtendjes om er lekker over verder te praten de komende weken. <lacht> nou, dan doen we dat maar. Tom van Hek, dankjewel. Zometeen dus praten we verder over zaken doen in Noord-Korea. Er is een officiële Nederlandse handelsdelegatie naar dat land onderweg. Ik geloof dat we dat niet mogen zeggen. Nou ja, nee. dat hoort u dan zo. Niet, dus. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Ja. Goed nieuws voor de A1 in ieder geval, van Apeldoorn naar Amsterdam. Er was een aanrijding bij Hoevelaken, de weg is vrij. Nog wel 10 kilometer verder vanaf Stroe. En de A32 Peppel richting Ereveen is dicht bij Lankhorst. Door een ongeluk, je wordt er langs geleid via de af- en oprit. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nee, Lara, het is een overheidsdelegatie. Oh, ja. wat is het verschil? Nou. Het is een overheidsdelegatie van het ministerie van Economische Zaken en dat brengt dus een bezoek aan Noord-Korea. Het staat bekend als het laatste stalinistische land ter wereld. En we gaan erover praten met de directeur van GPI Consultancy, eh, Paul Tja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ligt dat echt gevoelig, meneer Tja, als we zeggen officiële delegatie of overheidsdelegatie? Nou, tot nu toe heeft dat heel gevoelig gelegen, want Nederland heeft weliswaar diplomatieke relaties met Noord-Korea sinds het jaar 2000. Maar het beleid van de overheid was altijd geweest om alle activiteiten die met handel te maken hebben, daar niet actief aan bij te dragen. En dat was in feite een soort van boycott van de overheid. En inmiddels schuift dat langzaam op, maar we mogen het nog niet helemaal een officiële delegatie noemen, geloof ik, hè? Nou, officieel heet het uh, bijvoorbeeld een fact-finding missie. Ja. Maar alle onderwerpen die deze week in Pyongyang uh, besproken worden... zijn voor een deel handelsgerelateerd uh, met een focus op landbouw. En we moeten ook weten dat landbouw een van de topsectoren is... die de Nederlandse overheid al geïdentificeerd heeft. Dus waar potentie in zit. En dat geldt zeker voor landbouw en Noord-Korea. Daar zijn heel veel samenwerkingsmogelijkheden... en ook investeringsmogelijkheden mogelijk. Ja. Ja, we noemden het eerder al in de uitzending... we spraken met een de delegatielid van de Universiteit Wageningen... dat het ook een beetje een humanitaire missie is. Het gaat ook een beetje om landbouw daar wat vooruit te helpen. Maar er zijn wel degelijk twee gezichten? Uh, ze gaan ook, dacht ik, met het World Food-programma in Pyongyang praten. Dus het heeft een klein humanitair tientje ook. Maar er is al lange tijd dus die uh, uitwisseling met de Universiteit Wageningen bezig bedoeld... om de voedselproductie te verhogen. Uh, er zijn natuurlijk ook zakelijke mogelijkheden. Je kan ook denken om uh, zaden en pootgoed te exporteren naar Noord-Korea. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Er is ook veel kritiek hè, op dit soort missies. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden, in 2008... van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher. Die noemde toen een reis van de Kamer van Koophandel... naar Noord-Korea een onbegrijpelijke stap. We hebben daar niets te zoeken, zei hij. Het is een afzichtelijk regime. Mensenleven is daar niets waard. Moeten we inderdaad wel handel drijven met zo'n dictatuur? Uh, dat was in feite dus ook het officiële overheidsstandpunt. Tot voor kort. Uh, maar wat we... ...te zien is eigenlijk dat dat niet uh, geldig is. Uh, als we naar Noord-Korea kijken, het feit dat zo'n land geboycott wordt... Uh, ...zorgt er juist voor dat de mensenrechten op geen enkele manier verbeterd kunnen worden. Ik kijk liever naar het voorbeeld van China... ...dat zich in de loop der jaren iets verder is gaan openstellen naar het buitenland. Steeds meer zaken heeft gaan doen, zich economisch ontwikkeld heeft... ...en dat vooral daardoor... Uh, de mensenrechten beter zijn geworden vergeleken met vroeger. En ik denk, dat is ook de situatie voor Noord-Korea. Mm -hmm. Hoe meer er contacten zijn met het buitenland... en dus zeker ook zakelijke contacten... des te beter de voorwaarden worden op, op het gebied van mensenrechten. Ja, maar je, het, je, kan, het, je kan het ook tweeledig doen natuurlijk, zoals het nu ook is. Je mag in principe handelsdrijven met Noord-Korea... maar um, militaire producten worden geboikeld... en je mag ook niet het regime ondersteunen financieel, hè? Uh, dat klopt, uh, maar dat neemt niet weg dat op het gebied van ha gewone handel en investeringen Nederland nog niet zo heel veel doet. En als de overheid daar een uh, zekersteerende rol in beeld gaan vervullen, dat zou alleen maar uh, goed zijn. Want Noord-Korea is zich aan het openstellen. Ze doen precies hetzelfde wat China... 30 jaar geleden deed. Ze zijn ook bezig economische zones te zetten. Ze zijn actief bezig om buitenlandse investeringen aan te trekken. En daar zijn ze heel erg succesvol nu mee met Chinese bedrijven. Ja, wat... Maar juist Europa en ook Nederland loopt, loopt erg achter op dit gebied. Want u heeft zelf ook wel uh, daar handeldelegatie geleid. U heeft het zelfs georganiseerd. Wat heeft, dat, wat heeft dat land dan te bieden? Wat zou je ermee kunnen? Uh... Het land is op dit moment een van de goedkoopste landen in Azië om te produceren. En je ziet bijvoorbeeld dat Chinese textielbedrijven nu uh, naar Noord-Korea verhuizen omdat in eigen land in China, dus de loonkosten aan het stijgen zijn. En ook omdat jonge mensen daar niet veel zin meer hebben om in de textielsector te werken zoals ze dat vroeger wel deden. Ja. Dus aan de ene kant uh, Noord-Korea is wat dat betreft goedkope arbeidskracht. En op de tweede plaats ook hogescholde arbeidskrachten. Bijvoorbeeld voor de prijs van één Nederlandse programmeur. Wij zijn een IT-adviespro van oorsprong. Voor één Nederlandse programmeur kan je ook vijf academisch geschoolde Noord-Koreaanse programmeurs in dienst nemen. Goed. Paul Tia, directeur van GPI Consultancy. Hartelijk dank voor uw verhaal over Bedankt. handel drijven met Noord-Korea. 10 minuten voor 8 is het. Wij zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het is met Mark-Robin Mark Robin Visser. En Mark-Robin, uh, je hebt inmiddels wat rondgelopen hè, op het station van Leiden. En jij beloofde ons uh, eerder een nieuwtje over het ja. gebruik van de OV-chipkaart ja. voor blinden. Ja, een nieuwtje, een nieuwtje over de OV-chipkaart. Je hebt gehoord, ik heb het vanmorgen echt geprobeerd met die skibril op. om hier zonder iets te kunnen zien, überhaupt dat poortje te vinden met een stok. Mm -hmm. Nou, de meer ervaren blinden, zal ik maar zeggen, met een stok. die doet dat, die redt zich daar wel mee, heb ik begrepen. Maar het lukte mij niet. En toen dacht ik ook, die hele OV-chipkaart is natuurlijk ook helemaal niet handig. En dan heb ik vanmorgen van Peter Hulsen ook al gehoord. Peter Hulsen is van de Belangenvereniging van Blinden en Slechtzienden. dat dat eigenlijk heel erg lastig is met zo'n OV-chipkaart. Nu heb ik meneer. Trinthamer tegenover mij van de Nederlandse spoorwegen. De laatste keer dat wij elkaar zagen stonden we in een fietsenhok. Ja, dat klopt. En uh, nu op Leiden. <laughs> ja, zo zie je maar weer. Ja. En u, u heeft nieuws. Ja, inderdaad. Vertel. Uh, uh, voor de visueel gehandicapten in Nederland uh, komt er een overchipkaart... die eigenlijk vergelijkbaar is met andere overchipkaarten... maar met het grote voordeel dat deze overchipkaart werkt als een soort van sleutel... waarmee elke poort opengemaakt wordt, ongeacht of er saldo of een abonnement op staat. Aha. Om deze mensen eh, goed te kunnen laten reizen met het openbaar vervoer, vaak omdat ze ook aangewezen zijn op het openbaar vervoer, ja. kunnen ze op hun werk of thuis, telefonisch of via internet een reis boeken. Die staat als het ware gewoon op de overchipkaart. Daarmee kunnen mensen de poorten openen en in de trein ziet de conducteur dat de reis geboekt is. En mensen kunnen reizen op die manier. Dit is nieuw omdat jullie ook tot de conclusie gekomen zijn samen in overleg met blinden en strakszienden dat het zo niet verder kan. Daar moest een wat makkelijkere methode voor gevonden worden. En wij denken dat op deze manier gevonden te hebben. Overigens niet alleen NS, maar ook de andere treinvervoerders doen hier aan mee. En we streven ernaar om deze kaart begin volgend jaar beschikbaar te krijgen. Kijk eens aan. Dus het is nog even een paar maanden uh, doorklungelen voor blinden en slechtzienden met zo'n kaart. Maar dan gaat het ook anders. Dan kan je dus bellen. Krijg je dan een computer aan de telefoon? Je krijgt gewoon iemand aan de telefoon. En ook je kan via internet gewoon boeken. Ook dat kan. En dat maakt het reizen voor deze mensen makkelijker dan, ja. uh, dan nu. Makkelijker. Betekent dat ook dat het de NS extra geld gaat kosten? Want je moet dan dus mensen aan de telefoon zetten. Dit soort dingen kosten altijd geld. Maar als dat uh, nodig is om uh, mensen met een visuele handicap te kunnen laten blijven reizen, doen we dat. Dat is ontzettend aardig van de Nederlandse Spoorwegen. En fijn ook dat u gekomen bent. Ik stel voor dat we na achter even met een aantal ervaringsdeskundigen. Want je hoort ze niet, maar ze staan hier wel. Een aantal blinden en zichzien even dit plan van de Nederlandse Spoorwegen verder gaan uh, bespreken. Maar alvast Bedankt voor dit nieuwtje. Graag gedaan. Tot straks. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De verkiezingswinst van de Nieuwe Vlaamse Alliantie, de NVa, levert de partij slechts een klein artikeltje op op de voorpagina van de Volkskrant. Al maakt de krant dat een pagina verder wel weer goed. Nou, daarentegen heeft de hele voorpagina ingeruimd... voor de Belgische gemeenteraadsverkiezingen. Grote foto van de wever en aanhang op straat in Antwerpen... de stad waar die naar verwachting de burgemeester wordt. Het Telegraaf vat de betekenis van de uitslag samen in de zin... Vlaanderen keert Wallonië de rug toe... Een uh, N-VA-stemmer relativeert in de Volkskrant de betekenis voor de landelijke politiek. Het gaat hem om de veiligheid in Antwerpen, niet om het landelijke beleid. Een ander roemt de nationalistische een soort, uh, noemt de nationalistische N-VA een soort Vlaams Belang Light en vreest dat de partij zal bezuinigen op sociale zekerheid en kunstsubsidies. De een Belgische krant de krant De Standaard kopt... Naval van Antwerpen volgt raid op Brussel. De wever ziet de verkiezingsuitslag als een afwijzing van het regeringsbeleid. In het artikel wemelt het van de metaforen... de reus heeft zijn dwergvoeten afgeschud, heet het. Als een keizer nam de wever Antwerpen in... en hij groette zijn aanhang van het balkon... alsof hij een stedelijk urbi et orbi uitsprak. Tot zover de Belgen, hoort u later meer over trouwens in onze uitzending. Um, ook al in onze uitzending nieuwe berichten in de Colombiaanse media over Tanja Nijmeijer. Ook op de nieuwssite van de colombiaanse televisiezender Carazol staat een stuk over haar. En ook daar staat geschreven dat Nijmeijer betrokken zou zijn bij de vredesbesprekingen... tussen de guerrillabeweging beweging de FARC en de regering van Colombia. In het artikel begrijpt Caracol hoe de nu 34-jarige vrouw uit Denenkamp... zich 14 jaar geleden bij de communistische groepering aansloot. De Volkskrant heeft de positie van vrouwen in de top... van het Nederlands Openbaar Bestuur in kaart gebracht. En wat blijkt, er is de laatste jaren sprake van stagnatie. In 2009 sprong het aandeel van vrouwen in de landelijke top naar 26%. Maar dat cijfer is sindsdien niet meer in beweging gekomen. Bij de burgemeesters is er sinds 2002 geen toename van het aantal vrouwen. Een op de vijf is vrouw. En in 2008 verdubbelde het aantal vrouwelijke commissarissen van de koningin... naar twee. En één daarvan stopt volgend jaar weer. Hmm. Oké, okay. nou, dan het Pakistanse meisje van 14 dat vorige week door de Taliban in haar hoofd werd geschoten. Ze is naar een ziekenhuis in Groot-Brittannië gebracht. Malala Yousafzai zal uh, langdurige zorg nodig hebben, meldt de website van de BBC. Gisteren lieten de Verenigde Arabische Emiraten weten dat er een vliegtuig naar Pakistan zou worden gestuurd om Malala op te halen. De Taliban hebben gezegd dat Malala een doelwit blijft. Tijdens de opname voor het Omroep Gelderland-programma Schatgraven... heeft de taxateur van het programma de bijzonderste vondst van zijn carrière gedaan. Namelijk een vroege Mondriaan. Het is een portret van een jongetje, nageschilderd van een foto. Totaal anders dan het latere werk van de schilder... waarvan vooral de abstracte doeken met zwarte lijnen en vlakken en kleuren te zien zijn. Het schilderij is altijd in de familie van het jongetje gebleven. En nog een bijzondere vondst, maar dan op het gebied van de wegenbouw. Het Nederlands Dagblad schrijft over een uitvinding van de Universiteit van Twente. Door een soort buisjes in asfalt aan te brengen... wordt het verkeersgeluid zo weerkaatst... dat de geluidsoverlast met de helft vermindert. Er is een bedrijf opgericht om het concept verder uit te werken... en volgend jaar wordt er een proefweg meegebouwd. En tot slot. Hap uit X. Dat is een kop uit de Telegraaf. Wat zou daar gebeurd zijn? Boven een stukje over een man die zijn ex-vriendin in een kroeg in Veendam tegenkwam. Vond hij kennelijk niet leuk. Er stond een woordenwisseling waarbij de man zijn ex zou hebben gebeten. Anders de politie. Na acht uur in het Radio 1 Journaal hoort u meer over de verkiezingen in België. De uitslag dus voor de nationalisten. Grote overwinning. En Wessel de Jong kijkt vooruit naar het nieuwe debat tussen Obama en Romney. Doet hij vanuit Las Vegas.